Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu de herhaling van Zondag in Kennermeland. Officials, bobo's en dit soort dingen te maken Lees ik op teletext: Stefan Groothuis gedisqualificeerd op de WK. Ik kijk naar die beelden en dan zie ik op een gegeven moment ook Erben uh, Venemars daar de een en ander commentaar leveren. Weet niet waar hij het over hebt, maar het zal ongetwijfeld zijn over die verrekte dokter-bibberregel. Kunnen ze dat nou in godsnaam nou niet eens een keer gewoon afschaffen? Don't you love her Don't you need her badly? Don't you love her way? you say Doors. We gaan uh, over uh, naar de wedstrijd uh, tussen Bloemendaal en Zwanenburg. Waar inmiddels uh, de tweede helft is uh, begonnen. Jerk de Blauw. En waar de stand nog steeds uh, 1-0 is. Maar het had net ook uh, 2-0 kunnen zijn. Het was een hele goede hoekschop van uh, Joost, uh, uh, van uh, Gijs-Jan Poelgeest. En Gijs-Jan Poelgeest schoot er hem schitterend voor. En dan kon net van de bal van de lijn afgehaald worden door de Zwanenburg. Anders had het hier 2-0 gestaan. Maar Bloemenaal uh, komt goed in de startblokken. Terwijl heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken wat hij kan doen met die bal. Heeft die bal als de, hem watersnel. Watersnel aan de heeft die bal aan zijn voeten. Maakt een schijvenwerking. Moet hem nu gaan plaatsen. Plaatsen we er ook naar Wattersnel. Woutersnel aan de rechterkant van het zand. Heeft die bal aan zijn voeten. Maakt een aan Moet nu geplaatst naar Paal Paaltjo. Met een schitterd deel voor Beren. Beren kan er komen. Nee, Beren kan er net er niet bij komen. Dit is de doelman van, uh, van Zwanenburg die hem net voor zijn voeten weghaald en anders had het weer een uh, ja was een uh, goede kans geweest weer voor uh, voor uh, voor maar er komt nog steeds een ingooi, want uh, ja, die bal die werd natuurlijk over de lijn heen, uh, heen gegleden. Dus en, uh, ja, dat betekent dat er een ingooi komt voor, voor, uh, voor, uh, voor uh, Bloemenau. Het is daar aan de wel dus Wouter Snel, die ze daarmee gaat bemoeien. Wouter Snel heeft de bal eens plaatsing aan Tim dan Tim Beren gooit hem dan één keer voor. En dan staat Paul Jones. Paul Jones kan bij komen. Het is uh, de nummer drie van Zwaanenburg. Die die bal uh, resoluut uh, over de, over de zijlijn heen gooit. En wij denken een ingooi dus voor, uh, voor Bloemenau. Komt hij wel. Het is dieren uh, weer. die in net die bij komen. Het is dan uh, Zaanenburg die bel op kan pakken. Maar het het nou stel die er goed tussen komt. Maar ja, de bal is in zijn Maar die plaatsen wel goed, uh, plaatsen hem niet goed. Nee, dan de, de plaats op de nummer 7 van Zaanenburg, dat betekent dat Sabenburg dat even weer de bal bezit krijgt op het middenveld. En dan uh, moet daar Sebastian Thomas bij komen. Dan is het nu waar die aan de linkerkant van het Die de man moet ophouden de nummer 8 van, uh, van, uh, van de En uh, dan is het toch, uh, komt die bal weer op middenveld. En dan is het uh, de die de tweede bal heeft. Op uh, de uh, nummer 4, Tim Sticker. Tim Sticker gaat kijken wat hij toe kan. Tim Sticker gaat dan oh, maar in het stadsgebied. is, is dat oh. de Basel Thomas die een fantastische sluiting maakte op de bal in het strafse en dat betekent dat die bal dus over de achterlijn heen gaat. En dan komt er dus een hoekschop voor Zwadenburg. Die moet natuurlijk even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren voor het doel bij Wassenvelze. De mensen worden erin gezet door Wassenvelze. De mensen worden op de lijn gezet. die de palen moeten bewaken. En dat betekent dat de linkerkant een indraaiende in de hoekschop ze zal gaan komen. En even wel klaar. Komt die bal hoog voor de pot. En dan moet ze eruit komen. ze stond er weg die bal. En dan kan die bal nog niet helemaal terug. En dat betekent dat er de andere kant die bal opnieuw voorgezet kan worden. Want dat is wederom een hoekschop. De tweede hoekschop. Want ze stond die over de achterlijn heen. En dat betekent dat dezelfde man nog keer die indraai kan gaan nemen. Dan komt die bal dan weer in, hoog en erin. En die zit daar, uh, Joost Hofke, die erbij komt. Joost Hofke haalt die bal weg. En dan is het Gijs-Jan Geest die hem goed uh, doortransporteert. En dan moeten we snel erachteraan hollen om die bal uh, vast te houden. Dat doet hij ook. Hij heeft de bal in zijn voeten. Gaat er langs de man heen. En wordt neergelegd door uh, de nummer 4, door Tim Sticker. En, en het is de rookte van de middellijn Een vrij trap voor, uh, voor, uh, voor uh, Bloemendaal. En dat is natuurlijk dan uh, Sebastian Thomas die hem gaat halen, die bal. En gijs uh, die gaat zijn positie innemen. En ondertussen heeft de. Uh, Ron Michel, twee man eruit gestuurd. Om dus te uh, ja, laten warm worden van als het noodzakelijk is dat hij direct naar mens heeft. We zijn trouwens snel genomen Biden, op uh, Sebastian Thomas. Sebastian Thomas, de rechterkant van het veld. Zal hem niet gaan geven richting haalt het snel. En die bal gaat er net niet overheen. Wordt net weggekomen, maar er is Tim Beer wederom die ertussen zit. Tim Beer kan die bal niet behouden. En dat betekent dat Sladenburg een snelle kaartige zal gaan proberen te maken. En dan is het daar een groot bij die er uh, tussen komen. Maar die komt er ook goed tussen. En die uh, kan die bal uh, net niet inhouden. En is het uh, de nummer 7. Martin Hema aan de rechterkant van het veld. Die die bal kan meenemen. En dan is het uh, toch weer Marten Hemelaar die die bal gewoon uh, heeft, Marten Wieden komt er nee het is daar heel goed uh, Gijsjan die die bal uh, weghaalt en dat betekent dat uh, Paul Jan uh, doorjaagt tot die bal op de keeper en uh, dan is het daar toch weer, uh, met die bal oppakt. via Oostan Ozan en één keer aan de rechterkant van het veld, Nou wat snel, die is net even te hard en dat betekent dat hij over de zijlijn ingaat en dat de stand hier nog steeds 1 tegen 0 is na 10 minuten spelen in de tweede dan voor Broemendaal. What has a boy to do? Stuck in a lifetime without you What has a boy to say? Shut up, I'm not feeling okay at all What has a girl to do? Broken hearted boy in front of you What has a girl to say Don't love you Maybe that's okay new sweatshirts and a boy that's stuck inside the be blessed. We hem even, deze uh, van Emmerich en Co, Want we gaan eerst eens even naar Bloemendaal tegen Zwaneburg. Want de wedstrijd uh, zit volgens mij een beetje op slot. Uh, Tjerk of niet? Het is hier 1-1 geworden. Net een kwartier in de tweede helft. De Bloemdehalen. Ja, ging een beetje terug. En, en, en, en, en Zwaneburg was aan het druk. En nou is het weer aanval van Beren. Beren. Moet niet ze nee, dus kan er net niet bijkomen. Maar het was Richard Pat die de score gelijk trok hier. In een kwartier in de, in de tweede helft. En het was een, een goal. Ja, eigenlijk. Die je niet verwacht. Vanuit een rare hoek. Maar hij zit er wel in. En dat betekent dat de stand hier weer gelijk is in die wedstrijd.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 werk van Emmerich en Kool. En uh, die jongens komen uit uh, Graf de Rijp. Vorig jaar meegedaan aan uh, de Rob hakna Eigenlijk is dat aan het eind van 2009 uh, gebeurd. Eén 2009-2010. Helaas haalden ze zeg maar de eindrondes niet... ...want in de voorronde slagen ze er al uit. Dus het was gelijk al exit voor uh, deze twee heren. Uh, Geldt niet uh, voor deze dame... ...want die haalde de finale van de grote prijs wel... ...en ze heeft daar toch een aardige indruk achtergelaten. Dame Lewis... Papers crisp in between my fingers. Silence covers me as I read. Written down ideas of genius, written down ideas of artists, stirring my mind, stirring my mind. On a giant shoulders, I'm climbing up hills, climbing up mountains, taking the same road again. See, I'm still learning, still learning. My our world and chanting Tales of fearless night's adventure Love stories of past ages make my heart melt Make my heart melt On a giant's shoulders I'm climbing up hills Climbing up mountains Taking the same road again. Still learning, still learning you see I'm still learning, see I'm still learning from those before me. Oh I am learning it might take Tamar Lewis, 8 minuten voor half 4. We gaan weer terug naar de wedstrijd Bloemendaal-Zwanenburg. Het stond net 1-1. En ik denk als we nog zo'n dik 25 minuten nog te spelen hebben, dan kan Bloemendaal daar misschien nog verandering in brengen. De Bloemenaal probeert ook verandering in te brengen. Het was net uh, Paul Jones die uh, goed doorging aan de linkerkant van het veld. Uh, gooi die bal ook voor. Maar uh, de doelman kon hem net uh, weghalen voor de aanstormende spelers. En dat betekent dat uh, Zwanenburg eventjes uh, bij de, de les is. Want uh, uh, ja, uh, Bloemenaal probeert uh, weer dus het spel te verzetten. Probeert dus uh, de, het heft weer in handen te nemen. Zo zal hij die bal veroveren in het veld. In plaats van een keer door de linkerkant van het veld. Had hij gewoon wat terras te vinden. Maar die stond uh, te ver naar binnen. En dat betekent dat hij die bal, uh, de bal niet uh, kan behalen. En dat betekent. De het hoofden van, van de dugout van ons in ingooi voor Zwanenburg. Dus de bal komt bij de doelman van Zwanenburg terecht. Die moeten we nu gaan schieten. Doet hij dat ook. Ga dan plaatsen dan op de nummer 4 van Zwanenburg. Maar het is Tim weer die er goed tussen zit. Beren heeft de wel eens z'n voeten. Plaats Ozan. Ozan. Plaats een goede schijnbeweging met de sterren En dan Krijgt een vrije trap mee. Een vrije trap mee op een meter of uh, ja, een meter of dertig van het goal. Maar en, wederom is het geheim Jean natuurlijk die bal uh, gaat halen. Want Gijsjan heeft dus ja, de trap in zijn benen hier. Dat kan je gewoon duidelijk zien. Die legt hem overal neer uh, waar hij hem wil hebben. En dat betekent dat uh, Bloemen aan naar de voren schuift. En dat dus uh, de koppers mee naar voren gaan. En dan uh, is het Joost uh, Hofker die ook uh, meeloopt waar het is. Uh, de schijzen, de, schijzen, de die toch die bal neerlegt. En dan zal hij indraaien, komt die bal dan ook hoog voor die pot. En is er Ozan die bij gekomen, komen? Ozan kan er niet bij komen. Maar het is een hoog van Zanenburg. En dat betekent een hoekschop voor, voor, voor, voor, voor Bloemendaal. En ondertussen wordt er een, een, een, een, een, wissel, een wissel voorbereid. We gaan even kijken wie die dag vertalen. gaat halen. Het is, de terras gaat eraf en... Uh, en gaat eraf. En dat betekent dat uh, Patrick Elfrink erbij gaat, uh, gaat komen hier uh, op het middenveld. Patrick Elverink, die dus uh, deze winterstop overgekomen is uh, vanaf uh, vanaf Edo, heeft hier helemaal zijn En dan kwam Edo niet meer op zijn plaats terecht. En dat betekent nu dat uh, Patrick Elverink uh, in, uh, in de eerste wederom zijn eerste, eerste, eerste speelminuten gaat, uh, gaat pakken. Dus uh, hier weer terug op het OUNS. En dat betekent dat nu die oogschop uh, genomen kan gaan worden. Komt die oogschop van Woutersnel. snel? we dan goed erin. En dan komt die bal ervoor en dan moet dat nu verder komen. Oh, en dan schijnt Jan, nee, die kan het niet goed raken. En dat betekent dat die bal nog steeds uh, goed ligt. Dus laten we snel die ik hem oppakken, die bal. Moet hem weer voorgeven. Huift die bal er ook voor? En de zwarte bruine die er net langs uh, komt. En dat betekent dat de nummer 4 van Zwanenburg die bal kan oppakken. plaatsen meteen door de linkerkant van het veld. En dan moet bij die uh, corrigerend optreden. En uh, dus komt die bal er weer, de nummer 11 af en toe. Van Zaanenburg en is het daar de nummer zevenenveenman Hemelaren. Dat is dat Patrick Galvin die, die bal goed oppakt en meteen uh, weg Maar toch het Zaanenburg aan de linkerkant, zelfde Tim Stuken die die bal nog heeft. Patrick geeft. Patrick Galvin heeft die bal weer in zijn voeten. Plaatsen we dan een Bart de Bruin? De Bart de Bruin, de plannen Joost Hofker. Joost Hofker kan geen ruimte maken. Ziet dan nu wel snel komen. Nee, plaatsen we Paul Joen. Paul Joen heeft die bal in zijn voeten. Krijgt de man in zijn rug. Dan gaan we hem toch goed plaatsen in Tim Beer. Tim Beeren die krijgt de zet. Maar is Tim Stuken die hem overpakt van Zaanenburg en is het daar Gaisjean die het bal weer wegpakt. En dan is het wel snel die die bal aanheen en dan de linkerkant op zelf. Nee, kan er niet bij komen. Het is wederom Tim Strikken van Zwanenburg die die bal in zijn voet heeft. Plaatsen naar het midden. En dan komt die bal dus naar Hemelaar. Hemelaar van Zwanenburg aan de rechterkant van het veld. Krijgt nu Joost Hopke Maar toch is deze Hemelaar, het Hemelaar. Hemelaar. Goed, Joost Hopke die dus komt. En toch is het dan de Zwanenburg weer die die bal weer kan oppakken. Wouter snel. Wouter snel. Kan het net niet langs de nummer 2 krijgen van de Pauwderlange. Plaatsen plaatst hem terug naar de doelman van Zwanenburg. En dat betekent dat het spel weer helemaal terug is bij af. En dat Zwanenburg wederom een lange bal probeert te spelen op Hemelaar. Maar dat op de is die goed tussenkomt, Die heeft die bal in zijn voeten. En is het Woutersnel, snel, mag door, snel, mag door. Plaat hem dat, oh Paul Jones, Paul Jones, een schietje waarom schiet je niet erin? Waarom schiet je niet erin? Dat is een kans wederom, maar dat, uh, dat was de grootste kans hier in deze wedstrijd voor Paul Jones. Maar die laat hem liggen en dat betekent dat het hier nog steeds 1 tegen 1 staat. We'll start Het me soms wel eens een beetje verbazen in uh, muziekland. Uh, en zeker ook uh, wat betreft dit uh, nummer. wat uh, Fabian de Dammers heeft opgenomen. Uh, Under Milkwood. Uh, ik heb zo'n vermoeden. dat gaat uh, gewoon uh, ja, ergens uh, thuis. Uh, met, een, uh, met wat uh, apparatuur erbij. Maar de eenvoud dan. en, en dan op een gegeven moment zoiets uh, bedenken. Under Milkwood. heeft uh, te maken met het boek. Onder het Melkwoud. Of onder het Melkhout. Nee, onder het Melkwoud. van uh, Dylan Thomas. En daar bedacht zij daar een liedje bij. Het verhaal gaat over een, ja, een een of ander stadje aan de kust bij Wales. En op de een of andere dag verandert die stad gewoon. Dus De volgende nacht worden de bewoners wakker en is de hele setting ineens veranderd. En daar had zij daar, Fabiana Dammers, dus een, een liedje op bedacht. En dat is geheel een eigen compositie, kan ik erbij vertellen. Daarvoor, en ik blijf lekker, lekker eigenwijs, dat ben ik altijd al mijn hele leven eerlijk gezegd. Uh, want um, Leonie Meijer heeft uh, natuurlijk meegedaan aan uh, The Voice of Holland. Is uh, wel bij de eerste de beste uh, stemmeronde in de finale lag ze er al uit. Maar goed, maakt niet uit. Uh, wordt gecoacht, of uh, werd gecoacht door Jeroen van der Boom. Ook geen onbekende hier in Zandvoort. Want uh, hij heeft hier een een of andere hut uh, gehad uh, aan, aan, de, aan de Kruisstraat geloof ik. Of weet ik van wat. De Kruisweg uh, hierachter bij uh, bij wat ze nu noemen de coffeeshop van de Jengs. Daar had hij een, een tent en een hut in de jaren negentig en tegenwoordig uh, doet hij wat bij bij uh, de, de, ja, hoe, de, hoe noem je dat, die grote, de doppers, inderdaad, die. Uh, Kun je nagaan hoe erg uh, er uh, bijeen zit, zeg maar. Maar uh, hij had haar uh, onder de hoede, die Leonie Meijer, maar die, daar zit een verhaal aan vast. Ik kwam die al eerder tegen bij een voorronde van de grote prijs van Nederland in uh, Bitterzoet in Amsterdam. En toen zong ze dat nummer Dreamy. En nou is het zelf ja, al die mensen van uh, The Voice of Holland... die hebben allemaal een een of andere single... Uh, die ze onwijs lopen te promoten. En dat blijken dan allemaal koffers te zijn. En dit is een eigen geschreven van, uh, nummer van uh, Leonie Meijer. En ja, daar ga ik dan, dan voor. Ik heb het al gezegd. Uh, als je eigen gemaakte nummers hebt... dan kom je daarvoor meer in aanmerking. En als je dan toch zo nodig gepromoot moet worden... Nou, dan doen we dat gewoon op deze manier. En als ik straks... ...allerlei uh, brieven gaan krijgen van uh, dat kan niet. Nou, uh, dat kan wel, want dit stond toch mooi op uh, de bandcamp uh, van de Grote Prijs van Nederland. En ik heb het er gewoon vanaf uh, gehaald. Ja, en dat noemen we dan vrije informatievoorziening. Zo simpel ligt het. Vier minuten over half vier inmiddels uh, geworden bij ZFM Zandvoort. Het programma Zondag in Kennenbeland uh, dat alleen maar uh, regionale dingen uh, behandelt, zeg maar... Maar dit is toch plaatselijk, mag ik er dan wel bij zeggen, want uh, er is een bestuurswisseling uh, geweest bij de afdeling D66 in Zandvoort. Daar is met ingang van januari een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris, nadat eind vorig jaar duidelijk werd dat de huidige voorzitter Claire Kerkman vanwege gezondheidsreden was teruggetreden. Nieuwe bestuursvoorzitter is nu Kees Dreisma en hij was het afgelopen jaar naast secretaris al waarnemend voorzitter. En Willem Wisman is de nieuwe voorzitter binnen het bestuur geworden van D66 Zandvoort. Dus daar is het nu gelukkig een stukje rustiger geworden. Dan is er, als het goed is, ook nog een zwemfestijn. Dat gaat plaatsvinden in Bennebroek. Want Jong Nederland is een jeugdvereniging die vele activiteiten organiseert voor de jeugd. En op zondag 30 december wordt. 30 december, 30 januari, Jaap. Je moet wel even opletten: er wordt een zwemfestijn georganiseerd. Een jaarlijks evenement van Jong Nederland voor kinderen vanaf 6 tot en met 13 jaar met zwemdiploma. Middaglang worden er in de teamverband sportieve spelletjes gedaan met leeftijdsgenoten uit Spanendam. En halfweg en de kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Een team bestaat uit zeven personen met daarbij één of twee lijsters. En de kosten bedragen zo'n uh, 7,5 euro voor niet-leden. Dit is inclusief dus consumpties. Het evenement vindt plaats in Zwembad de Waterlelie in Aalsmeer. En er wordt gezamenlijk vertrokken vanaf de spelonk aan de schoollaan in uh, 98a in En dat gebeurt om half twee. Meer informatie is te vinden op uh, de website van www.jnbb.nl En daar is ook het inschrijfformulier af te plukken. Zodat, we daar, uh, zodat je daar dus uh, alles kunt weten over deze dag. 30 januari is dat uh, dus. Nou, voorlopig zijn we weer even voor het blokje informatie weer een beetje... Doorheen. Dan gaan we hier uh, gezellig naar de muziek. Deepest Mode uh, kennen we allemaal wel. Uh, ze hebben, uh, ja, people are people. En uh, bijvoorbeeld, enjoy the silence. Maar dit is een wat minder bekend nummer. En dit nummer dat heet: The Policy of Truth. Electropop dus. How Alone, but I'm happy here inside You can keep your fancy dress Just to me it don't impress When I look in your face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 To play the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 Volgens de brief aangepast van 4,2 naar 4,4 procent. Vooral de Amerikaanse economie gooit harder dan verwacht, onder meer vanwege de stimuleringsmaatregelen die eind vorig jaar zijn ingevoerd. Het IMF wijst erop dat opkomende economieën als China en India sneller groeien dan ontwikkelde economieën. De prognose voor 2012 blijft onveranderd op 4,5 procent.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik Hark met het NOS journaal. De wereldeconomie groeit dit jaar waarschijnlijk iets harder dan verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn prognose aangepast van 4,2 naar 4,4 procent. Vooral de Amerikaanse economie groeit harder dan verwacht. Onder meer vanwege de stimuleringsmaatregelen die eind vorig jaar zijn ingevoerd.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 Minister De Jager wil de structuur bij DNB wijzigen na de kritiek op de rol van de bank in het toezicht op bijvoorbeeld de DSB-bank en iSafe. Het imago van DNB liep door de affaire schade op. Waarschijnlijk worden de veranderingen doorgevoerd als Welling zijn functie als bankpresident neerlegt. Zijn termijn loopt in juli af en Welling kan niet nog een keer worden herbenoemd. De Russische president Medvedev heeft kritiek op de beveiliging van de luchthaven Domo Dedovo. Volgens de president kon een zelfmoord...